6 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zou een deal over de Brexit zijn, dat meldt de BBC. Een bron binnen de Britse regering heeft de omroep verteld... dat de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk... eruit zijn met elkaar. Premier May zou het kabinet bij elkaar hebben geroepen... om de overeenkomst morgenochtend intern te bespreken. Ook vanavond zou ze al gesprekken hebben met de ministers apart. En vooral de toekomst van de grens tussen Noord-Ierland en Ierland was een slepende kwestie tijdens de onderhandelingen van de afgelopen tijd. In Enschede zijn meerdere slachtoffers gevonden in een huis. De politie kan nog niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. Ook is nog niet bekend wat er is gebeurd. Eerder sprak de politie nog van een schietpartij. Een buurtbewoner zegt tegen RTVO's dat er twee doden zijn. Afgelopen nacht zou het ook al onrustig zijn geweest in de buurt. Net als de zorgpremies gaat ook de zorgtoeslag volgend jaar omhoog. Voor persoonshuishoudens stijgt de maximale toeslag... met ongeveer 4 euro per maand, zegt minister Bruins. Een zorgtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de zorgkosten... voor mensen met een laag inkomen. Volgend jaar gaan de premies gemiddeld met 6 euro per maand omhoog. Dus die stijging wordt niet helemaal gecompenseerd. En volgens Bruins komt dat doordat ook de lonen stijgen... en er dus meer zelf bijgedragen moet worden. En CNN stapt naar de rechter om de persaccreditatie van verslaggever Jim Acosta voor het Witte Huis terug te krijgen. Die moest hij vorige week inleveren nadat hij bij een persconferentie een aanvaring had gehad met president Trump. Volgens CNN is de intrekking onterecht en is de persvrijheid daardoor in het geding. De nieuwszender zegt dat de juridische stappen noodzakelijk zijn omdat de vrees je perskaart te verliezen ontmoedigend kan werken voor politiek verslaggevers. Het weer nog vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen vrij zonnig met in de ochtend wat wolkenvelden. Het wordt dan 10 tot 13 graden met regelmatig zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat inmiddels 135 kilometer file in Noord-Holland. Op een aantal wegen is het dus erg druk... Bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoudendorp 23 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Op de A27 Almere-Gorkum ruim een half uur vertraging tussen Hilversum en Houten. Daar staat ook 13 kilometer file. en Op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar heb je een kwartier vertraging tussen Krommenie West en Uitgeest.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM. Met nu ZFM in de avond Oh hey guys, how you doing man? Hey, hi Hey oh, yeah. oh, Jay, what's going on? Well, there ain't much going on The only thing that's going on is We're back And This time, we're serious hey. There's only one We're Yeah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 day okay. Ferme's antwoord. you mm -hmm. live one day the Believing for so Just once I'd of know.